De Eredivisiewedstrijd tussen FC Groningen en NEC is gestaakt. nadat een grensrechter was geraakt door een beker bier. die vanuit het publiek was gegooid. Scheidsrechter Martens haalde de spelers in de 18e minuut van het veld. bij een 0-0 tussenstand. De beslissing om te staken is in lijn met de nieuwe richtlijnen van de KNVB. Die werden opgesteld na het aanstekerincident. bij de wekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax. Vorige week werd NAC Breda Willem 2 gestaakt. nadat er spullen op het veld waren gegooid. De drukte op luchthaven Schiphol viel vandaag mee. Vorig jaar was het op de eerste piekdag van de meivakantie een chaos. Vandaag waren er volgens de woordvoerder bij de veiligheidscontroles nauwelijks rijden. En bij de incheckbalies was er een maximale wachttijd van een uur. De afgelopen jaren heeft Schiphol 850 nieuwe beveiligers aangenomen en hun salarissen verhoogd. Vakbond FNV wijst erop dat er nog steeds personeelstekorten zijn bij onder meer de bagageafhandeling. Eindhoven Airport heeft zo'n 750.000 euro aan schadeclaims uitbetaald. Aan mensen die vorig jaar hun vlucht hebben gemist door de lange rijen. Die stonden soms tot buiten de terminal. De rijen waren ontstaan door grote personeelstekorten bij de beveiliging. 1700 mensen hadden een schadeclaim ingediend. Nederland bereidt zich voor op een evacuatie van Nederlanders uit Soedan. Nou, ook vandaag zijn er weer gevechten tussen het Soedanese leger en de RSF-militie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft inmiddels contact met 134 Nederlanders in Soedan. Ze hebben het advies gekregen om alvast een tas in te pakken als ze mee willen met een vliegtuig. Dat is geregeld om Nederlanders weg te halen uit Soedan. Wanneer dat vliegtuig kan vertrekken is niet duidelijk. Het weer. De regen trekt via het noordoosten weg. Op steeds meer plaatsen droog met wat opklaringen. Vannacht afwisselend wolkenvelden en opklaringen. Minima tussen 5 en 10 graden. Morgen eerst droog met wat zon, maar later weer regen. En 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door werkzaamheden is er veel verdraging op de A10 West. Tussen Amsterdam de Baarsjes en Knap en Koenplein. De verdraging is 20 minuten. Op de Ring Noord tussen Volendam en Amsterdam-Tuindorp ook een kwartier verdraging daardoor. En op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10 is de verdraging ook een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort is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 ZZFN, Nightwalk. Met Mario Zandvoort. Zaterdagavond op ZZFN.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 Het eerste uurtje besten van dance, RB een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws, de party update. Natuurlijk de 10 bovenbeste platen van de dansstoep. Straks in het tweede uurtje DJ Maus op met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met de beste van de clubs uit Italië met DJ Cavascelli. En trouwens, de opening hoorden we Helix M. En Mike City met She Speaks. En dat was hier de DJ Sven. Uh, nee, DJ Spen Vocal Mix. Ja, ik heb hem af moeten kappen. Want uh, de plaat duurt gewoon bijna 9 minuten lang. Dus uh, ik denk van nou. Dat is een beetje, beetje erg overdreven om 9 minuten lang naar hetzelfde nummer te luisteren. CFM Zandvoort, zaterdagavond, een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Muziek, daar zie ik je aan je radio gekluisterd. Onderweg zometeen hip hop R&B, nou ja, vandaag Nederlandstalige muziek. Kenny B is onderweg en ook, uh, ja, en wie nog meer? Chris Cross Amsterdam, samen met Anton en uh, ik K. met uh, Vluchtstroop. Oftewel uh, uh, muziek op de klassieker van uh, Have You Ever Been Mellow. Maar eerst muziek van Seb Junior en Carmina Dai en Mr V met The Menu. Je wordt hier op CFM Zandvoort een hele goede avond. Mm -hmm, baby. Mm -hmm, mm -hmm. Ik zag eens over lachen. kan niet geloven dat het echt was. Zij de mijne zijn. Ze leken mis van Dautax, Silja en Hanouk. Oh, oh, oh, er gebeurde iets met mij. Toen zij zei. Je suis Nederlanders. Oh. Je parlais op petit peu. Francais. En ik zei. Walk. Mario Zanfort live on ZFM. ZFM. Ik wil dat je niet wegloopt. En met de nacht gedwaaid. 130 op de vluchtstrook. Om bij jou te zijn. Ik ben niet gek, Marokken, maar ook is vluchtstrook. Pakken mezelf en wil dit niet. Maar 130 op de vluchtstrook. Zolang we samen zijn je ontwijk, omdat je rond je zon me heen loopt Jij bent zo, jij ja, dit was als ik me omdraai Je me met wanhoop, is echt zo Ik wil je bellen, maar dat gaat niet Ik klap weer dicht, las van ventilatie. Ik dacht altijd, echte liefde, dat bestaat niet Maar schijn me drie, kijk hoe Cupido weer Zo veel frustratie, en luister heen. Niks liever ben verblind door je liefde ja en als je me mist. Laten we weten dat het er zijn voor dat ik down down down ben. Ik voel dat je niet weg loopt en met de nacht verdwijnen. 130 op de vijlsloop om bij jou te zijn. Ik ben niet gerken maar en ook niet schuldig. Ik ken mezelf en dat dit niet waar is. 130 op de vilsloot,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 ik wil niks liever, bed verbind je liefde, better, better, better, liefde. Ja, en als je me mist, Laat het me weten, zet de voor dat ik aan, aan, ben. Ik wil dat je niet wegloopt. En met de me nacht nou vertrouwen. 130 op de vult Om bij jou te zijn. Het was muziek van Chris Cross Amsterdam. Samen met Anton en Sigmoor uh, K met... ja, het is gewoon een Nederlandse dame. En met uh, vluchtstrook. En uh, daar voeren we Kenny B met Parijs. GFM Zandvoort de Nightwalk. Afgelopen donderdag was een uh, bijzondere dag. Toen was het vijf jaar geleden dat uh, DJ uh, Avicii... het wonderkind chronisch overwerkte supersterren... en uh, op het einde van zijn leven verslaafd aan alcohol en pillen... Uh, ja... Overleden is en doodmaakte van gezondheid en gespreksonderwerp in de dance. Maar ervaren DJ's zien ook vandaag nog veel werk aan de winkel. Misschien moeten we weer vroeg op de avond naar de club leren gaan. Want uh, ja, DJ's zeggen tegenwoordig vaker nee. Want ja, ze kijken toch een beetje terug op uh, Avici, Die uh, jongen, die was, uh, hij was 28. En uh, ja, officieel heet hij uh, Tim uh, Berglin. Berglin. Uh, en dat, uh, ja, die was uh, gek op plaatjes maken, maar uh, optreden, ja, daar was hij niet zo goed in. Of niet zo goed in, hij was heel goed, maar daar uh, had hij niet zoveel zin in. Maar ja, he, eisen, eisen van de maatschappij je moet optreden, je moet optreden, want ja, dat is heel belangrijk natuurlijk. En, uh, ja, hij was echt uh, helemaal uitgeput. Hij was al gestopt met toeren twee jaar voordat hij uh, zelfmoord pleegde. Maar hij uh, had de meeste van zijn fans gerustgesteld met enkele opgewekte comeback singles. En pas later onthulde zijn biografie hoe diep de drank en de pillen en verslavingen aan hem zaten. En ik weet niet of hij erop staat, maar bij Netflix hebben ze een, een documentaire over avisie. En dan, dan kan je een beetje het leven bekijken van uh, ja, hoe, hoe, hoe het voor hem was om... Uh, nou ja, algemeen voor de dj's. Hoe het is om uh, dj te zijn. Beroemd dj, want uh, ik bedoel, uh, wij zijn ook dj, maar uh, ja... Uh, wij doen het uh, op zaterdagavond van negen tot middernacht. En voor de rest uh, doen we gewoon ons eigen dingetje. En uh, we hoeven ook niet uh, uh, een druk leven te leiden. Ja, behalve werken en geld verdienen. Maar uh, hè? het is toch anders natuurlijk. Hè? Dus, uh, maar afgelopen donderdag uh, heel veel daar aan de ranafraag geschonken De hele dag uh, muziek van visie. Want ja, het was vijf jaar geleden dat hij uh, ja, overleden is. En uh, het Amerikaanse muziekfestival Coachella is uh, afgelopen weekend al lang doorgegaan. En daarom heeft de organisatie een boete van 117.000 dollar gehad. Dat is ongeveer iets meer als een tonnetje gekregen. Met de stad uh, Indio was afgesproken dat het festival op vrijdag en zaterdag tot middernacht mocht duren en op zondag tot 11 uur. Maar op alle dagen gingen de artiesten ruim 20 minuten langer door dan was afgesproken. En Frank Ocean begon zondagavond een uur te laat aan het slotconcert. Hij zou bij de repetitie zijn enkel hebben bezeerd en op het laatste moment de show hebben aangepast. En toen de zanger 25 minuten na het afgesproken slottijd uh, nog op het podium stond, kreeg hij het verzoek direct te stoppen. En hij sloot zijn concert af met de woorden. Jongens, dit is de eindtijd, dus hier stopt het. En uh, ja, komend weekend gaat het festival verder. O, ze staat dan ook weer op het podium. Onder andere Kelvin Harris, Gorillas en Bad Bunny zullen ook optreden. Dus uh, en ik denk dat het vandaag ook echt over uh, in ieder geval dit weekend echt op tijd gaat stoppen, want anders heb je toch echt een probleem, denk ik. Het is, uh, ze zijn niet heel erg makkelijk. Hier uh... In Nederland begint het ook al een beetje, ik weet niet of je het al gehoord hebt, maar uh, hè, Iron Future gaat niet door dit jaar. Want de gemeente wil uh, voor de Twiske geen uh, vergunning verlenen, Want uh, ja, het is een natuurgebied hè. Dus uh, nou ja, uh, als we even gaan kijken hoeveel feestjes er op in het natuurgebied worden gehouden. Dan, uh, dan gaan we bijna heel bang worden dat er straks helemaal geen feestjes meer zijn. Dus uh, ja, uh, laten we hopen dat de feestjes allemaal doorgaan. Eerst corona gaat vorig jaar de eerste... Een uh, jaar dat we weer lekker festivals hadden. En dit jaar hoor je weer alles van. Uh, ja, milieu, stikstof. Ja, ik, uh, ik veeg letterlijk even goed mijn reten mee af. Hè? Ik denk jij ook. Want uh, ja, ik hoorde nu ook weer dat ze sigaretten peuken, uh, Ja, die zijn slecht voor de natuur, dat weten we allemaal. Maar uh, ja, het hoort in een asbach. Iedereen gooit het op straat. Eerst hadden ze het over uh, statiegeld voor, uh, voor de beuken Of in ieder geval voor de filters. En nu hebben ze iets van we gaan een verbod doen op sigarettenfilters. Uh, ja, uh, de wereld gaat aan de kloten in Amsterdam. Dan mag je vanaf mij niet meer blowen op straat. Ja, het is, uh, de wereld gaat achteruit. Wie bepaalt voor ons het leven? Nou, uh, minister Rutte en, uh, en zijn uh, vrienden. Die bepalen hoe wij ons leven moeten leiden. Terug naar de muziek. Wat daarvoor ziet jij ja, in Radio Gekluisterd. Leuke dingen. Martina Boeda en André. S-peut met brand new love. hier in de Nightwalk op GFM Zandvoort?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 main stage the home of house music and awesome vibes We zijn op deze zaterdagavond 22 april weer. Het is... Uh... Ja, voor de meeste mensen vakantie, hè. Twee weken vakantie, dus uh, twee weken leuke dingen doen en genieten van de regen. <laughs> het weer is nog niet zoals dat we verwachten hadden. Hè? Laatst werd er gezegd van, het wordt 20 graden, was vorige week. Hè? 20 graden, de komende dagen terrasjes weer. Nou, ja, we mogen niet klagen, maar het was, uh, op sommige dagen was het wel lekker weer. Maar uh, s'avonds was het ook meteen weer een uh, dikke winterjas weer. En wat zeiden die weermannen? Ja, een foutje in het systeem, want het gaat natuurlijk allemaal via een computer. Uh, dat komt uh, uit het oog. ...komt er een koud frontje. Dat heet een lage drukgebied of zo. Dus ik heb er geen verstand voor, hoor. En uh, we zouden vanaf uh, het westen... ...zouden we warm weer krijgen. En vanaf het oosten koud weer. En dan uiteindelijk uh, weer winterkoud koud weer. Dus, uh, maar genoeg daarover. De party updates. Iedere zaterdag. Een feestje in de Escape in Amsterdam. Het weeklijks feestje Brainwash. begint om 11 uur. duurt tot 5 uur in de ochtend. Met uh, niemand minder dan uh, Raimundo. onze eigen zandworst Raimundo. En vanavond heeft hij meegenomen... Jennifer Cook, Giza... En hem. is Janto. Vanavond dus in de Escape. Het wekelijkse feestje Brainwash. voor meer informatie, check even de website escape.nl Als we doorlopen, komen we bij Club R. Daar is vanavond throwback. Het begint ook om 11 uur tot 5 uur in de ochtend de Club Air. En dat is R&B en hiphop. En uh, voor meer informatie is afgekorte letters uh, throwback. Dat is th -r -w -c -k .nl of gewoon op air.nl En de line-up is Irwan Mimi wef, Zero Dicks of Black en Divine Souls. En host het bij Mr. Vanavond dus in uh, Club R het wekelijke feestje Throwback. Throwback, oftewel uh, R&B en hip-hop. En nog een uh, hip-hop en R&B feestje. Het wekelijke feestje Encore in de Melkweg begint altijd op uh, rond de klok van middernacht tot zaterdagavond. Duurt tot 5 uur in de ochtend. Dat is hip-hop en R&B zoals ik al zei. En voor meer informatie aan elkaar geschreven encoreamsterdam.nl of Melkweg.nl. En de line-up is Waxfriend, Okutu, Win, Lee Maals en, uh, en nog veel meer, maar dat ga je daar allemaal meemaken. En nog een leuk feestje. Toevallig kwam ik die tegen. Ik hoorde het eigenlijk, dus uh, ik ging even googlen. Uh, Forever W, Low Step Roog, Kimakoa en eh... Uh, op 10 uur tot 4 uur in de ochtend. Dat vindt allemaal plaats in de uh, Hotel Arena. Dat is in Amsterdam. Op de Graven van En uh, meer informatie, uh, foreverevents.nl. Aan elkaar geschreven, foreverevents. Of uh, hotelarena.nl. Met onder andere natuurlijk Low Steppa, Roog, Kim Chaos en uh, LAX. Dus uh, ja, ik denk dat het toch wel uh, een leuk feestje is. Uh, mijn favoriete DJ's staan er. Dus het uh, gaat helemaal goed komen, denk ik. 7-em zo want ik lul weer veel te veel tijd voor muziek. Mark a trail met different shapes. <tied>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 Voor de Nightwalk, Het was muziek van Ferric Dawn en Todd Terry met Get On Down. En daarvoor hoorde je Joe Paciello met Easy Love. En zo werd het even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen erg populair? In de clubs, op de streams, op de radio en natuurlijk op de festivals die allemaal weer langzaam aan het beginnen zijn. Deze week op 10, D.O.D. met Set Me Free is aardig aan het zakken. Op 9, Laios en Boozwaka en in de remix van Paul Woolf voor met Love Story vs. Finally. Op 8, Eats Everything and Cesar met Get Up. Op 7, Paulina en de H studio in de remix van uh, Skylar uh, en Nick van met uh, SOS. Op 6, Angelo Ferreri met Ask Yourself, Can You Dance? Op 5, Kevin Fisher in de Harry Romero remix van Love You Some More. En op 4, Another Enable Baller met Relax My Eyes. Op 3, Claptoe met Euphoria. Op 2, Jamie Jones met Lose My Mind. Deze week nog steeds op opeen. Lars in de remix van River met Apart Of. En die gaan we niet horen. <laughs> Misschien straks in twee uurtjes met DJ ook. Maar ik heb hem al meerdere keren gedraaid. Volgens mij draaide ik hem vorige week al. Dus uh, ik heb wel andere muziek voor je. Wasabi met Lose My Mind. Hoor ik hier in de Nightwalk op CFM Zandvoort. Oftewel de Nightwalk Mainstage. Nu Wasabi en Lose My Mind. Thomas Nieuwsen. Thomas Nieuwsen moet ik zeggen. Hoe kom ik nou weer op die andere naam? Thomas Newsen en uh, Silas en Doop met Some Chance. En daarvoor horen we Wasabi met Lose My Mind. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mauser met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië. Met de beste van de clubs uit Italië met uh, DJ Cavaschelli. Nu nog even muziek. Misschien als we toch redden. Voor het einde van uh, voor het nieuws gaat beginnen. DJ Snake, Warden en Noran Sisters met Goody Rhythm. Maar eerst die Martin Ike en Joshua, take me. Ik zeg tot zometeen, na de break. I Inside of me, I won't feel your heart is stolen inside of me, <laughs> <laughs> your heart is inside of me, me, me, me, me, me, me, me, me, Begaaf of house music and awesome vibes but when i just got here i was just a bit like i don't want to be here anymore pull me out of this